Jurist Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft de zaak over Cedar Soares heropend. 17 jaar geleden werd de jongen van 13 in Rotterdam doodgeschoten... omdat hij een sneeuwbal tegen een auto gooide. De politie zegt dat er geen nieuwe feiten bekend zijn over de zaak. Wel worden getuigen opgeroepen om zich alsnog te melden. De NS heeft in een half jaar tijd ruim 32 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers en nabestaanden van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog met treinen van de NS zijn gedeporteerd. Dat blijkt uit de recentste cijfers van de commissie die de aanvragen behandelt voor een financiële schadevergoeding. De miljoenen zijn toegekend aan in totaal 4000 aanvragers. 600 van hen zijn overlevenden van de transporten. In Italië is een vijfde patiënt overleden aan het coronavirus. Het is het tweede dodelijke slachtoffer vandaag. Eerder werd al de dood van een man van 84 gemeld. In Italië zijn voor zover bekend ruim 200 mensen besmet. Een middelbare school uit Assen heeft vanwege het coronavirus... een uitwisseling met Italië uitgesteld. In Gilze zijn vannacht bij toeval 32 gestolen smartphones ontdekt. Agenten hadden een fietser gevraagd om te stoppen... Hij sloeg op de vlucht en gooide een rugzak in een sloot. En daarin zaten de smartphones en een identiteitskaart. De politie denkt dat die zijn buitgemaakt bij het carnaval in Breda. De verdachte is nog niet gepakt. Een natuurgebied langs het IJsselmeer in Friesland... krijgt een speciale dijk om broedende vogels te beschermen. De Workemer Buitenwaard overstroomt elk voorjaar... en daardoor verdrinken veel kuikens en gaan eieren verloren. De stormbroedkering, zoals de dijk heet, moet dat voorkomen. Het weer. Op veel plaatsen regent het. Ook neemt de Zuidwestenwind in kracht toe naar vrij krachtig tot stormachtig. Het is 9 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt. Vooral later op de dag neemt de buiigheid toe. Het wordt dan maximaal 8 graden en er waait een matige tot harde Zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeerssamen Het verkeerssamen. Verkeersde... mooi van de ANWB de A7 Zaanstad Horen tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 4 kilometer file en de vertraging is een minuutje of 10. En op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 So much to give you.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 Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en tussendoor draaien we ook nog uh, lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag bij Zandvoort FM. We zeggen uh, goeiemiddag en hou je radio lekker aan. Hè. We zijn er tot naar vijf uur vanmiddag. En daarna entertainment voor you tussen vijf en zeven. Rides with satellites, you're parasites. Hey, Now I gotta tell you that I've been down. I'm so low that I hit the ground.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 Van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. En luister je naar het geluid van Zandvoort. Ja, de jaren 90 begon het ermee voor uh, CFM. 30 jaar lokale radio in Zandvoort. En daar zijn we trots op. Plaats uit die tijd is deze van uh, Ace of Base en Design. Dat was een uh, Ace of Base en uh, design. Ja, vanmiddag op vanavond om 6 uh, uur gaat het uh, beginnen in Zandvoort. Dan hebben we de, de light walk. Ja, en ik hoop dat het weer een beetje mee zit en dat het toch wel redelijk weer gaat worden. Over het weer gesproken, dat krijg je zo dadelijk uh, van ons uh, in deze zaterdagmiddagshow op de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we nog een plaatje voor je draaien van Fruitcake. Hier is My Piet Mammoe.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 We hebben nog geen berichten dat het niet goed zou gaan vanavond met de Lightwalk. Dus we houden het uiteraard voor je in de gaten of het allemaal doorgaat zoals het gepland is. En hier is Maroon 5.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 I'm too powerful to start oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I never drop Yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright Gon' raise a glass and say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 He never satisfied play I'm telling you baby too long And I know that you're tired But you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 Tot zometeen en Amy tour is de laatste voor drie uur. Het is Knock on Woods.